Fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijnt, NOS-journaal. Het vrachtschip Ocean Victory. dat in de problemen kwam voor de kust van Zandvoort. wordt weggesleept. Het schip wordt naar Emmuiden gebracht. Volgens het bergingsbedrijf zijn de weersomstandigheden verbeterd. De 170 meter lange Ocean Victory kwam zondagavond in de problemen. toen een ketting van een boei in de schroef terecht kwam. Het schip dreef daarna stuurloos richting de kust.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 Sinds het eerste onderzoek in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen bijna elk jaar. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Volgens de onderzoekers komt de stagnatie door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. Meer dan de helft van de gemeente heeft te weinig huizen voor senioren. Het blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Oudere Bond Ambo. In 2009 was er een tekort van 85.000 woningen.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 Na die koep verviel Mali in chaos en grepen islamitische radicalen de macht in een groot deel van het noorden van het land. Het weer, veel zonnige perioden, vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. Het wordt van 1 graad in het oosten tot 4 in het westen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van uh, 5 kilometer of langer in de Randstad. De A1 richting Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaak en Eembrugge 6 kilometer. En op de A2 Den Bos Utrecht tussen het knooppunt Empel en Zalbommel 10 kilometer. Vanochtend vroeg is daar een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. A4 richting Amsterdam bij uh, Zoeterwoude is uh, de rechterrijstrook ook dicht vanwege een kapotte auto. 5 kilometer file en op uh, de A7 vanuit Hoorn naar Zaandam tussen Avenhoorn en het knooppunt Zaandam 12 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 5. A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp, ook 12 kilometer. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum, tussen Tiel West en het knooppunt Del, 9 kilometer. Dat komt door het ongeluk eerder vanochtend op de A2 richting Utrecht. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt de Bregseplein 5. En op de A20 uh, richting Gouda tussen Schiedam en het knooppunt de Bregseplein ook 5 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 5. En op de A28 naar Utrecht tussen amersfoort Vathorst en Leusden 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg je lekker uit en zie je een film! In Circus Samford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Samford ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Animal. Prachtig slanke, knap. Baby, come, come, come en nu geniet ze meer van haar vollere buik. Alleen de mannen niet meer. <middels> Kerstin Kulaer op ZFM en Genie in de battle. En daarvoor openen we met. Een fantastische plaats. Robert Palmer en Addicted to Love. Het is twaalf voor twee. Zondagmiddag van Zandvoort. Je luistert naar Zondag in Kemmerland. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag. Rudy. Fijne en Fijne avond uh, gehad Hard, gisteren. Hart, hartstikke leuk gehad. Ja? Ja, ik heb uh, een verjaardag uh, plotseling, zonder dat ik het wist. Oké. Okay. En uh, dat is, uh, nou ik kan zeggen, erg later weer erg vroeg geworden. Ik lag het alles even lag in mijn bed. Oké. Okay. Dus, uh... En jij hebt gisteren mijn programma overgenomen. Ja. Entertainment View elke zaterdag van 5 tot 7. Heb je het uh, naar je zin gehad? Ik wel. Oké, okay, dat is uh, goed. Ik heb eerst horen. even het programma van Albert John en uh, Rob me afgekapt. Uh, slecht afgesloten. Ja, is het zo? Ja. ja, Hebben ze geen uh, Monty Python gedraaid? Jawel, maar die heb ik gewoon heb ik hem uitgegooid. En, okay. oh. oh, nou ja, zonde. Hé, hey, um, ik ben gisteren naar de Arena geweest. Ajax-Groningen. zakelijke overwinning van Ajax. Zo kan ik het wel noemen. Ze wonnen gelukkig met 2-0. Het sfeertje was weer leuk en Het was ijskoud in, ijs in die Arena. Maar wel weer drie punten en de vijfde overwinning op rij. Dus dat is uh, goed nieuws. Wat is jouw uh, nieuws van de afgelopen week? Ja, ik uh, zit eigenlijk met drie dingetjes. Ik uh, zit net op de Telegraaf te lezen dat, uh, ja, dat uh, het vermoorde meisje Nathalie Wijnreder... Zij is vermoord door de ex-vriend. En uh, dat er nu bewa bewaking staat bij het graf van, van dat meisje... Ja. om te zorgen dat niet de familieleden van haar ex-vriend het graf komen slopen. Ja, vreselijk, hè? Dat vind ik een beetje, een beetje erg vergaan, zoiets. Maar het blijkt dat er op uh, tientallen meters van haar graf... ligt een familielid van die, van die ex-vriend. Ja, dus ze zullen wel moeten... Uh... Ja. ja. ja. Oké. Okay. En uh, dat... Uh, dat uh, waarschijnlijk Zwarte pieten wit moeten gaan worden, zo. Ik ja. vind dat ook een beetje onzin. Met... Ik heb er wel een mening over, maar ik ben helemaal klaar met Sinterklaas. Dus laten we het er niet over hebben. Ja. Nou, en natuurlijk dan die grensregelen die elkaar geschopt is. Ja, die, uh... die grenzen. Ja, daar, we, daar kunnen we het straks nog even over hebben. Ja. Want dat is natuurlijk vreselijk nieuws. Mijn nieuws van de week. Um, ik zat te denken aan een minuut stilte in de arena. Dat was zo mooi. Het was zo stil. Ik kan wel een voorbeeld geven hoe het klonk. Nou, zo dan. Maar dan een minuut. De arena, 50.000 man, dood en doodstil oh. en respect, totdat wij de parkeergarage inliepen. En er lag een man daar en uh, die had dus een hartaanval gehad. Oh. Dus je ziet opeens een, een medical team um, uh, een hartmassage geven, weet je wel. Ja. Uh, helemaal iedereen in paniek en um, ik heb er nog nooit in gezien, weet je. No. Ik heb mijn EHBO-diploma, e um, ik weet wat je moet doen... Maar als je iets ziet, dan, dan schrik je toch, weet je. Ja, er waren zeker. uiteindelijk, um, ik denk wel een stuk of 20 à 30 mensen... die voor één man um, zorgden, van. zegt hij. Er was beveiliging, er kwam zelfs brandweerstel voor dat ze iets op moesten zodat hij weg, uh, openslopen, zodat hij weg kon. Echt, je schrik je de pleures. Want je ja, ziet die zeker. man liggen, je ziet iedereen in paniek. Twee ambulances kwamen er en... Volgens mij is het wel weer goed gekomen. Want Uiteindelijk zag er wel die buik weer omhoog gaan. Dus dat wil zeggen dat hij weer een ademhaling heeft. Maar je schiet je toch even de pleurs. Ja, weet je? Ik, weet ik heb vorig jaar mijn EHBO-diploma gehaald op school. En ik zat te denken van... Als ik nu aan denk, denk ik van... Nou, als ik iemand hier dood zie neervallen, zou ik hem wel helpen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar weet je, in zo'n situatie... Ja. Dan, dat weet je niet. Je ziet, je, opeens valt iemand... Je weet niet wat er is. Nou, daar heb je een aantal middelen voor om dat te controleren. Maar je schrik je toch de pleuris, weet je? Ja, zou ik weten. Omdat je het niet verwacht. Ja. Dan sla je gewoon dicht van ja, hoe moet ik doen? Nou, uiteindelijk is het toch het nieuws van de, van, van de week geweest van mij. Omdat je toch, ja, ja je schrikt je toch echt, ja. uh, echt rot. Maar volgens mij is het uiteindelijk um, tot, waar, tot zover ik heb gezien wel goed gekomen. Nou, gelukkig dus dat, uh, Gelukkig. Dat is Nieuwe zondag in Kenmerland. Het is um, kwart over twee. En zometeen nemen wij natuurlijk de tussenstanden van de Eredivisie door. En. Het is legaal. We mogen kerstplaatjes draaien. Is dat even leuk? Hartstikke leuk. Kerst op je radio. Op je radio. Met GFN. GFN. Hele fijne dagen. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since we've no place to go.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 Star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it snow, let it snow. The weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful.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 een liedje van Phantom Limp en de Pines. En daarvoor een kerstklassieke van Frank Sinatra. Let it snow. We gaan even kijken naar de eredivisie en het buitenlands voetbal. Vrijdag is er één wedstrijd gespeeld. Herakles Almelo tegen FC Utrecht. Herakles Almelo speelt altijd zodat er een doelpunt valt. En nu ook. Het was er maar eentje. Eén en nu terug ook één. Het werd uiteindelijk 1-1. Gisteren zijn er vier wedstrijden gespeeld. RKC Waalwijk tegen NEC... Aldo, jouw clubje NSE, verloor, pijnlijk, met ja. 2-0. Ado Den Haag tegen Pex Zwolle, het werd 1-1. AZ heeft het moeilijk, ook nu weer tegen Willem 2. het werd 0-0. En Ajax, ik was er gisteren bij, wonnen gisteren zakelijk met 2-0 van FC Groningen. Ja, om half 1 is uh, de wedstrijd Heerenveen tegen rode FC begonnen. En dan staat het nu 4 tegen 4. Om half drie, Nac Breda tegen Feyenoord en VV Venlo tegen Vitesse. En om half vijf, PSV tegen SC Twente. Ja, dat is, is een mooie topper. Ja, hè? mooi weekendje. Zeker weten. Um, we gaan even kijken naar buitenland voetbal. In Duitsland won koploper Bayern München met 2-0 tegen FC Augsburg. Terwijl de medetitelkandidaat Brochier Dortmund verloor met 3-2 van Wolfsburg. En Bas Dost scoorde de winnende voor, Dor voor uh, Wolfsburg. Het verschil tussen deze twee teams is nu al 14 punten. Leverkusen staat tweede met 11 punten achter, maar wel één wedstrijd minder. In Engeland won Chelsea met de nieuwe trainer Rafael Benitez met 3-1 van Sunderland. Arsenal won ook met 2-0 tegen West Brom. En vandaag is de fantastische topper: dus de nummer 1 en 2 in de Engelse competitie. Manchester United speelt uit bij Manchester City. En dan tot slot Spanje. Real Madrid won gisteren moeizaam met 3-2 van Real Valladolid. En Barcelona speelt vanavond tegen Real Betis. We gaan even kijken naar sport in de regio. SV Sanford speelde gisteren niet. Alle wedstrijden in de, amateur, in de amateur voetbal waren afgelast... vanwege het statement van de KNVB. De wedstrijden waren afgelast vanwege de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. En hier hebben wij het later ook nog eventjes over... Dit betekent nu ook dat, Sandford, uh, dat voor SV Sandvoort de winterstop is begonnen. De dames van ZSC moesten vorige week zondag aantreden... tegen het vierde team van Westside. Westside, voorzien je het? Uit ja. Amsterdam. Helaas verloren ze met 23 tegen 15. En onlangs is, uh, zijn in, Almeer, uh, in Aalsmeer de badmintonkampioenschappen van Noord-Holland gehouden. Leuk nieuws, want de Sandvoortse Wessel van der Aar werd kampioen. Van harte gefeliciteerd. Miami. Vele mensen kent hem daarvan, hè? Will Smith. Maar dit is het origineel en wat mij betreft nog veel beter. De whispers op ZFM en de beat goes on. Zometeen even het regionisch doornemen. Wat is er gebeurd in Sanford en omgeving? Je hoort het zometeen naar de nieuwe van Kane. Dit is Come Together, ZFM. I've got a thing for you. I've got a thing for you. And I don't really... To do, I know a thing to do. Cause we're two of a kind. Don't say no, cause you don't understand. Don't let go while it's still in your hand. Ik vind het een lekker liedje hoor. De nieuwe van Kane. Come together. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met even wat regennieuws. Wat is er gebeurd in Sanford en omgeving? CP Park Sanford verwelkomt in 2013 het Avon British GT Championship. Als raceklasse op Sanford. De internationaal hoog aangeschreven GT-serie komt in het weekend van 6 tot en met 8 september 2013 in actie. Dat is de grote Trophy of the Dunes. Samen met de HDI. Gerling Dutch GT Championship vormt het Britse GT-kampioenschap. Een grote trekpleister voor het Zandvoorts raceweekend. Een 25-jarige uh, uh, Haarlemmer is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. Nadat hij een 24-jarige plaatsnood had, had mishandeld in het centrum van Zandvoort. Bij aankomst van, van politie bleek de 24-jarige Harlemer gewond aan onder andere zijn hoofd. De politie heeft een ambulance ter plaatse gevraagd die de, die de man naar het ziekenhuis heeft gebracht. De 25-jarige verdachte bleek verdwenen en na onderzoek in de omgeving zag de politie de verdachte in een Auto stappen. Deze auto werd door de politie aan de kant gezet en de 25-jarige Haarlemmer werd aangehouden. De man, de man bleek ernstig onder invloed van alcohol, had een ontbloot bovenlijf en zat onder uitgebreide etensresten. Hij is ingesloten voor nader onderzoek. De politie hield, hield in de nacht van woensdag op donderdag een 36-jarige man zonder vast of, vaste woon- of verpleit, Jeetje, verblijfsplaats aan omdat hij van een poging tot diefstal uit auto verdacht wordt. De agenten zagen op de Bentveldse weg in Bentveld een man lopen die zich verdag het droeg. In verband met de donkere dagen en hierdoor verhoogd risico op inbraken... besloten de agenten de man te controleren. Deze was echter de boesjes ingevlucht. Uit onderzoek in de directe omgeving bleek voor de agenten... dat er iemand geprobeerd had in auto's in te breken... Een politiehond werd ingezet om de verdachte op te sporen. De hond had de man al snel gevonden. De verdachte is ingesloten voor verhoor. De politie stelt een buurtonderzoek in en verzoekt eigenaren van auto's op de, op de weg die spullen missen uit een voertuig aangifte te doen. Ze kunnen contact opnemen met de politie in Zandvoort via 0900 8844. Dus 0900 8844. En de twee Haarlemers die worden verdacht van overvallen op de coffeeshops in hun woonplaats. Bereiden ook een overval voor op een casino in Zandvoort. Dat kwam naar voren bij een formele zitting tegen de twee. De twee verdachten zouden op 26 april van dit jaar. 1500 euro hebben uitbuit gemaakt. bij een gewelddadig overtreden optreden in. shop Willy Wortel aan de Koude Hoorn. Drie weken later, op 16 mei. dienen zij zich niet onbetuigd. bij shop De Lounge aan de Doelstraat. Wat ze daar te pakken kregen wordt duidelijk tijdens het proces. op 28 februari 2013. Een van de verdachten was bij zijn arrestatie in bezit van een pistool. Nu waren er dus ook plannen voor overal op het Holland Casino in Zandvoort. Volgens een advocaat verzamelden de twee mannen alleen maar wat informatie. En zijn wij plannen gebleven? Het Openbaar Ministerie was niet voor commentaar bereikbaar. <laughs> Volgens een advocaat verzamelden de twee mannen alleen maar wat informatie. Ja, dat zegt er al genoeg. Ja, dat zegt er al genoeg. Lijkt me logisch. ZFN, Westkust, weerbericht. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en vallen er enkele buien. Bij deze buien is ook hagel mogelijk. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook enkele buien. En vooral later op de dag worden deze buien weer winters van karakter... en kunnen vergezeld gaan met hagel en smeltende sneeuw. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Test TV op kanaal 45. GFM.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 dat het toch een van mijn favoriete kerstliedjes is. Ik vind het echt een heel leuk liedje. Het is sleet en... And... Merry Christmas, Everybody. En daarvoor order je Keen... en band and Break. ik Zometeen gaan we even bellen met Marion Huiben... van de reddingsbrigade Zandvoort. We hebben namelijk een leuke actie gedaan. Serious Rescue heette dat. En ze hebben geld opgehaald voor de, voor de 3FM-actie Serious Request. En we gaan haar zometeen daar alles over vragen. Goed, zondag in Kermeland. Het is tien over half drie. Zometeen dus Marjon Huibers van Reddingsbrigade Zandvoort. Hier in de uitzending. En dit is lekker zeg. Je kent hem misschien van Room 5. Maar dit is het origineel. En veel en veel beter. Hier is Oliver Cheatman. Get Down Saturday Night. Zeg. Het is alle vertienmen op ZFM. En Get Down, de Saturday Night. Zondag in Camerland, het is uh, kwart voor drie. En aan de telefoon heb ik Marion Huibers van Reddingsbrigade Samvoort. Marion, goeiemiddag. Goedemiddag allemaal. Allereerst gefeliciteerd met succesvolle Actie Serious Rescue. Ja, van, hoe bedoel je, van vorig jaar? Nee, van dit jaar toch? Nee joh, we gaan nog Oh, jullie gaan nog beginnen. Oké, okay, dat is dacht, goed nieuws. Ja, dat het, hoe heet het? We hebben een sponsorloop gedaan vorig weekend. Dat was een groot succes. Okay. Maar het echte werk gaat nog beginnen. 21, 22 en 23. Oké, okay. oh, dat was mij dan een beetje onduidelijk. Um, eerst dan even over die sponsorloop. Hoe is dat gegaan? Ja, we hadden een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen. Uh, wat we mee kunnen nemen voor Serious Rescue. Waar ik zo even iets over zal vertellen. Ja. En dat was van onze post uh, noord op het strand naar de zuidpost. 4 kilometer heen over het strand en 4 kilometer terug. Nou, daar ja. hebben veel enthousiaste hardlopers en lopers aan meegedaan. Dus we kunnen uh, mooi beginnen met uh, 300 euro uh, om uh, mee te nemen. als Oké. Okay. Hoeveel mensen deden er mee? Een stuk of 30 hebben er mee gedaan. Oké. Okay. Nou, ja, klinkt goed. En het geld dat jullie daarmee hebben verzameld... gaan jullie ook meenemen naar Serious Rescue, hè? Ja, wat er gebeurt is, we hebben natuurlijk elk jaar het glazen huis hè, van 3FM. Ja. Voor, dat heet Serious uh, um, what it? Request. Request, ja. En uh, dit jaar is het uh, thema van 3FM uh, de babysterfte wereldwijd terugdringen. Dus al het geld gaat naar het Rode Kruis. En uh, we hebben nu al twee jaar uh, meegedaan, en dit jaar voor het derde jaar, dat we met een aantal boten uh, van een bepaald punt naar het punt waar het glazen huis is varen. En zo geld inzamelen voor dat goede doel. Zo helpt het ene goede doel, het andere goede doel. Oké, okay, oké. Okay. Maar op welke manier halen jullie geld op? Doen jullie um, um, iets van een open dag op elke haven? Um, want jullie gaan dus van haven naar haven, neem ik aan. Maar ja. op welke manier doen jullie het? Gaan jullie gewoon inzamelen of doen jullie nog iets extra's? Ja, in het dorp staan uh, overal uh, onze Zandvoortse Rennensbrigade uh, bussen. Oké. Okay. Uh, geld uh, met uh, flyers erbij, dat het geld dat daarin gaat uh, naar dit goede doel gaat. Ja. En uh, wat we verder doen, uh, we doen het samen met nog 25 andere brigades in het land. Oké. Okay. Is dat uh, de mensen die deelnemen uh, gesponsord kunnen worden. Ja. Uh, meer daarover op uh, onze site zhb.info. En, uh, um, en er worden allerlei activiteiten langs uh, de route um, georganiseerd... zodat uh, mensen ook betrokken raken bij het uh, onderwerp. Ja, precies. Hey, hoe is het vorig jaar geweest? Want vorig jaar hebben jullie het ook gedaan, toch? Het was koud. Ja, Ik was <laughs> daar, hoor. ja lekker is dat. Zoveel, zoveel respect voor de pikkels die dat drie dagen lang vol hebben gehouden. Ja. En uh, kijk, het mooie is, is het is uh, voor, voor uh, ons uh, een prima manier om... Uh, hey, het is heel leerzaam voor onze leden om zo drie dagen met elkaar in touw te zijn... en eigenlijk alle dingen die met hè, het redden en het varen... en het doorstaan van de kou en dergelijke te maken hebben... dat het een ontzettend goede oefening is. Ja. En uh, nou, er wordt onderweg gestopt overnacht... in ons sporthallen, buurtcentra en dergelijke. en met andere, hè, Je ontmoet allerlei andere brigades. Dus dat hele leerproces is uh, heel goed. En daarbij doen we het natuurlijk voor het uh, goede doel. Er is vorig jaar totaal... 12.500 euro opgehaald met alle brigades. Ja. Dus uh, dit jaar uh, willen we er, ja, daar nog meer van maken. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En uh, het is drie dagen. Welke datum zei je? Het is 21, 22 en 23 december. Oké. Okay. We varen met 26 brigades, 30 boten en 250 vrijwilligers... over het twente en de aftakking van de Rijn van Arnhem naar Emschede. Dat is ruim 100 kilometer. Is het, is het live te volgen op bijvoorbeeld een website? Ja, op onze site uh, ztb.info hebben we een aparte pagina gemaakt, uh, Serious Rescue. Okay. En uh, allemaal filmpjes worden elke avond uh, geüpload uh, op, op ons YouTube-kanaal. En uh, ons Twitter-account kun je natuurlijk volgen, uh, Renningsbrigade. En uh, daar wordt uh, continu worden mensen uh, ja, op de hoogte worden gehouden van, uh, van deze activiteit. Oké, okay, nou klinkt goed. Hopelijk halen jullie uh, meer geld op dan uh, vorig jaar. Dat zou helemaal top zijn, maar het is sowieso een hele goede actie wat jullie uh, doen. Heel veel succes daarmee. Heel veel bedankt. En uh, nou ja, we bellen nog wel even een keertje als het is geweest. Oh, dat lijkt me een heel goed plan. En uh, heel veel succes met je je <laughs> Dankjewel hè. Hé, hey, dag. Hoi. Got a plan for you Don't you worry, don't you burn.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 Told you worry, child See heaven's got a plan for you De Swedish House Mafia op ZFM. Afgelopen vrijdag stonden ze nog in de Zicco Dome. En ik heb toch wel spijt dat ik er niet bij was. Ik las op, op Twitter allemaal fantastische reacties. Dat de show geweldig was. De Swedish House Mafia was goed. En dan kan je misschien denken: van, waarom ga je niet aan de volgende keer? Van hebben ze nog twee shows uitverkocht? Maar ze gaan ermee stoppen. Dus dit was misschien wel de laatste kans. Nou, helaas, helaas, in, helaas. Dus we moeten het houden bij de muziek. En zo meteen na het nieuws van uh, drie uur zijn we natuurlijk weer terug met uh, Zondag in Kenmerland. Uh, onder andere nieuws over de voetballer Andy van der Meijden. Die komt naar Zandvoort. Waarom? Dat hoor je zo meteen ook um, fantastische muziek van de Opposites. Je kan het niet. Ik weet zeker, die wil je horen. En natuurlijk veel en veel meer regio nieuws. GFM, dan studie.